Zes uur en Montserrat met het NMS-journaal. In de Mariapolder in de buurt van Moerdijk is duizend keer meer lood aangetroffen dan wettelijk is toegestaan. Dat staat in een rapportage van het RIVM. Boeren hebben in de weilanden bij het uitgebrande chemiepak overal roetdeeltjes gevonden. Uit metingen blijkt dat er ook zeer hoge waarden van andere giftige stoffen zijn aangetroffen. Het bedrijf Chemiepak in Moerdijk wordt vervolgd omdat het in strijd handelde met vergunningen. Dat maakte burgemeester Van der Velden van Breda gisteravond bekend. Van der Velden zei verder dat het onderzoek naar de gevolgen van de brand nog in volle gang is. Alleen mensen die contact hebben gehad met roedeeltjes en bluswater lopen mogelijk risico. De grootste risicogroep vormen de hulpverleners, journalisten en werknemers van Chemiepak die ter plaatse waren uitkeringsinstantie UWV vreest dat de komende vier jaar een flink aantal vestigingen dicht moet. Dat zei bestuursvoorzitter Lindhorst in zijn nieuwjaarstoespraak. Lindhorst maakt zich zorgen om de plannen van het kabinet dat tot 2015 zo'n 600 miljoen euro wil bezuinigen. Lindhorst denkt dat klanten van het UWV dan voortaan zijn aangewezen op dienstverlening via internet. De stad Brisbane in Australië wordt bedreigd door een watersnoodramp doordat de gelijknamige rivier buiten zijn oevers dreigt te treden. Bijna 20.000 huizen in de stad zullen blank komen te staan. Morgen wordt het hoogste waterpeil in de River Brisbane verwacht. Overstroming in de staat Queensland kost al aan zeker 10 mensen het leven... en nog ruim 90 mensen worden vermist. De rechtbank in Los Angeles heeft bepaald dat de lijfarts van Michael Jackson kan worden vervolgd voor dood door schuld. Jackson stierf in 2009 door een overdosis medicijnen. Justitie verdenkt zijn arts ervan dat hij de fatale dosis heeft toegediend. Daarnaast zou Murray nog meer beoordelingsfouten hebben gemaakt. Die hebben geleid tot de dood van het popfenomeen. En dan het weer. Vanochtend neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Vanmiddag en vanavond overal regen en het wordt maximaal 7 graden. Morgen valt er vooral in de ochtendregen. Smiddags wordt het droog. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie Nog geen meldingen van files, maar wel een waarschuwing. Want in het noordoosten is het op lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 12 januari. Goedemorgen. Ze is er gelukkig weer. Ja. En nu blijf ik, dat beloof ja. ik. Onze verslaggever is vanochtend in de buurt van Moerdijk... want u hoorde dat net, nu is duidelijk dat er toch behoorlijk wat gif op de grond terecht is gekomen. In de roetdeeltjes zit dioxine... en in de Mariapolder is duizend keer meer lood aangetroffen dan is toegestaan. Toxicoloog Jacob de Boer ontdekte dat in de onderzoeksrapporten van het RIVM. We praten met de boer na zeven uur. We praten vanochtend ook maar weer even met hoogleraar crisisbestrijding Ilko Dijkstra... want na de persconferentie gisteren is bepaald niet alles duidelijk geworden. Zo is het bedrijf Chemiepak... Is van beschuldiging gesteld. Maar waarom precies? Nou, dat is niet verteld. De Tweede Kamer praat vandaag over de aanpak van de Q-koorts. Die aanpak verliep bepaald niet soepeltjes. Dat is al wel duidelijk. Het is onderzocht. We spreken erover met Jos van der Zanden van de GGD Hart voor Brabant. En in Australië wordt Brisbane nu echt bedreigd door het hoge water. We spreken daarom correspondent Robert Portier weer. Rellen in Tunesië worden steeds heviger en de orde troepen lijken steeds harder in te grijpen. We bellen ook met Tunesië. En Eurocommissaris Nelly Kroes zal Hongarije hard aanpakken als de nieuwe mediawet daar niet wordt veranderd. Dat en heel veel meer hoort u in het Radio 1 Journaal. Tot half tien u kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. In de buurt van het dorp Strijensas, dat is in de Mariapolder... zijn zeer hoge concentraties lood gemeten. Dat staat in een rapport van het RIVM... naar onderzoek naar de uitstoot van giftige stoffen bij de brand bij Chemiepak. Boeren vinden op ruim drie kilometer van het bedrijf overal hoedeeltjes. Ook het weiland van deze boer ligt er vol mee. Je ziet vol aan roepbeeldjes overal liggen. En, uh, ja, het is door de regen en de wind wel uh, hier en daar weggewaaid. Maar zeker in de plekken waar de wind uh, zijn kans niet heeft gehad... daar uh, kan je ze voor de voet oprapen. Volgens het RIVM gaat het in de Maria Polder om duizend keer meer lood dan is toegestaan. In Nieuwsuur reageert de toxicoloog Jacob de Boer op die cijfers. Lood is een, een zwaar metaal wat uh, heel snel gezondheidseffecten geeft. En als ik het verhaal hoor van die koeien die dus diarree krijgen en steeds meer... Uh, dat is een eerste teken mogelijk. Dat kan dat kan geregenteerd zijn aan lood. Dus, dus dat is een probleem. die melk die in die tank zit, moeten we daar maar even in laten? Nou, men zou onmiddellijk lood moeten gaan meten in die melk. En dan advies geven. Ja. En je verwacht daarin dus ook de aanwezigheid van lood. Het Openbaar Ministerie heeft Chemiepak inmiddels in staat van beschuldiging gesteld... omdat het bedrijf handelde in strijd met de vergunningen... Hemipak weet niet precies wat de beschuldiging luidt... maar hij kent zich er voorlopig niet in. Het water in het noordoosten van Australië bedreigt nu ook de stad Brisbane. De op twee na grootste stad van het land. Ruim 20.000 huizen staan op het punt onder water te lopen. De stad bereidt zich voor op de ergste overstroming in bijna 40 jaar tijd... zegt onze correspondent Robert Portier. Politieagenten staan overal in de stad om het verkeer te regelen. De stroom is uitgeschakeld in de binnenstad om te voorkomen dat er problemen ontstaan door ondergelopen gebouwen. Duizenden mensen zijn onderweg naar huis omdat het openbaar vervoer niet werkt. De hele stad is in rep en roer. En allemaal omdat het hoogste punt nog moet worden bereikt. Morgen is dat omdat de stad dan per se optimaal wil zijn voorbereid omdat ze niet willen dat er meer doden gaan vallen. Officieel zijn al tien mensen overleden door de overstroming in de staat Queensland. Nog zeker 70 mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken in het rampgebied naar overlevenden. Maar volgens premier Bly van Queensland moet er rekening mee worden gehouden dat die niet worden gevonden. Op deze moment hebben we geen no confirmaties van verder doden. Maar we verwachten dat onze emergency- en rescue-teams vandaag een heel moeilijke en emotioneel taak kunnen vinden. als ze voor en mogelijk boden in sommige van die isolatie-erde. De schade door de overstromingen is inmiddels opgelopen naar 8 miljard euro. Volgens de Australische premier Gillard zal de overheid er de komende maanden alles aan doen. om het getroffen gebied er weer bovenop te helpen. Queensland heeft al wat dagen. En er zijn nog donkere dagen voor ons. Maar Australië staat met you, werkt met Queensland om Queensland te helpen door deze crisis. En we zullen er schouder aan schouder niet alleen voor de dagen die komen, maar voor de vele maanden van rebuilding en come. GroenLinks gaat vanaf vandaag bij de achterban werken aan draagvlak voor een trainingsmissie in Afghanistan, zegt partijvoorzitter Nijhoff meer dan driekwart van de groenlinks-achterban is namelijk tegen zo'n missie, blijkt uit een peiling. Nijhoff nee, herkent het beeld wel, maar wil de onrust wegnemen. Overwegend zijn die erg kritisch. Uh, dat is duidelijk. Dat zullen ook niet onder stoelen of banken steken. We hebben daar ook een traditie in als het gaat om, uh, om missies naar dit soort gevoelige regio's. Wat wij daarmee gaan doen is dat wij die leden zeker uh, zullen consulteren. We gaan uh, uh, morgenavond in gesprek met een groot aantal uh, kritische leden om van hen te horen hoe zij erin zitten. Uh, en we zullen daar ongetwijfeld ook op andere gelegenheden met leden over, uh, over blijven spreken. Nou, je verwacht dat een deel van de GroenLinks leden via een referendum gaat proberen de fractie te beïnvloeden. We hebben binnenkort een congres en ik kan me niet voorstellen dat gezien de geluiden die ik heb gehoord op dat congres niet de motie van deze strekking aan de orde zal komen. In principe zou ik als ik fractie wil staan goed naar luisteren, maar de fractie heeft wel een eigen verantwoordelijkheid. Het is nog niet duidelijk of de fractie van GroenLinks voor de trainingsmissie gaat stemmen. Om binnen de fractie, binnen de fractie ook, leveren er nog behoorlijk wat vragen, zegt de partijvoorzitter. Er zijn een heel aantal uh, twijfelpunten, maar de belangrijkste zitten dan toch wel in het feit dat ze uh, twijfelen over de veiligheid uh, in Noord-Afghanistan op dit moment. Uh, ja, en wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is om te kijken van, heeft het überhaupt zin, zou het, uh, zou het kunnen om in een dergelijke situatie uh, politieagenten op te leiden. De fractieleider Jolande Sap is niet bang dat de kwestie bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart een rol gaat spelen. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar, met de fractie... tot een goed en zorgvuldig oordeel kunnen komen. En daarbij zullen we, ja, en de, de, ja, onze ambities op dat internationale terrein... op het punt van de mensenrechten, de rechtsstaat... En natuurlijk ook ja, wat er leeft in de partij aan bezwaren. Dat zullen we goed afwegen. En ik ben ervan overtuigd als wij tot zo'n goed afgewogen oordeel komen... dat we daar ook onze achterban goed in kunnen meenemen. Nou, de Tweede Kamer wil haast maken met een besluit. Voor het krokusreces dat 18 februari begint, moeten ze eruit zijn. Rellen in Tunesië hebben zich uitgebreid naar de hoofdstad Tunis. Volgens ooggetuigen hebben honderden jongeren in een buitenwijk winkels geplunderd en een bank in brand gestoken. In Tunesië wordt al drie weken gedemonstreerd tegen corruptie, werkloosheid en hoge voedselprijzen. Daarbij komt het geregeld tot botsingen tussen betogers en de oproerpolitie. De demonstranten beweren dat ze voortdurend worden geprovoceerd, zegt deze Franse journalist. En la population ne pardonne pas. Niet de police, de provocation systematiek en de meurt, niet de president Ben Ali, dat hij demand desorme depar. Bij de onlusten zijn volgens de autoriteiten al 21 doden gevallen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn dat er inmiddels al rond de 50 naar België. Daar zet de sociaaldemocraat Johan van der Lanotte zijn rol als bemiddelaar voort. Hij krijgt daarbij steun van de twee hoofdrolspelers in de Belgische politiek op dit moment. De Vlaming Bart de Wever en de Waal Elio Di Rupo. Dat is bekendgemaakt door het paleis van koning Albert. Volgens deze Vlaamse verslaggever is het voorstel van het paleis een mooi compromis. Van de Lanotte blijft, omdat de Franstaligen dat willen, uh -huh. en ook SPA, Groen en CD&V. Maar tegelijkertijd worden ook de twee grote locomotieven, zoals Bart de Wever, dat zij ja. het veld ingestuurd, Bart de Wever zelf en Elio Di Rupo, en uh, zij moeten nu gaan onderhandelen, elk voor hun taalgroep, en ervoor zorgen dat wat ze bedisselen, dat dat ook aanvaard wordt door de andere partijen in hun taalgroep. En dat is eigenlijk wat N-VA wou.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 Amerikaanse arts Conrad Murray wordt vervolgd voor de dood van popster Michael Jackson. Heeft een rechtbank in Los Angeles bepaald. Murray wordt aangeklaagd wegens dood door schuld. Een aantal fans van Jackson waren naar de rechtbank gekomen. Ze reageerden opgelucht op het besluit van de rechter. In de korte was ik zo blij. Zeker als de prosecution opdrachtte. En zei dat hij Michael Jackson and I really felt like, uh, he was. En ik voelde echt dat hij Michael Jackson's stem was vandaag. Hmm. Correspondent Ron Linker, even naar jou. Heeft het er nog om gespannen of uh, de arts van Michael Jackson wel of niet zou worden vervolgd? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk stond deze uitkomst wel van tevoren vast. Jackson is overleden aan een overdosis Propofol en andere verdovingsmiddelen. En die Conrad Murray was de arts die hem die medicijnen de dagen ervoor had toegediend... en mogelijk ook in die fatale nacht. Het was een gangbare procedure in de Amerikaanse rechtspraak. En daarbij moeten de aanklagers de rechter ervan overtuigen... dat ze genoeg bewijsmateriaal en aanwijzingen, vermoedens hebben... om iemand ook te kunnen vervolgen. Dus de eisen die worden gesteld aan het aan bewijs liggen dus ook een stukje lager dan bij de echte rechtszaak... die dus nog moet gaan komen. Er zijn zes zittingsdagen geweest en die rechter heeft de aanklagers... dus het groene licht gegeven die dokter Conrad, Conrad Murray mag worden vervolgd. Sterker nog, de rechter heeft zelfs al besloten... dat zijn vergunning om als arts te mogen werken in Californië wordt ingetrokken. Hmm. Hoe heeft de familie van Jackson gereageerd op de beslissing? Ja, voor de aanklagers was het een succes... maar het was denk ik vooral heel pijnlijk voor de familieleden... Hè, die, die nogmaals geconfronteerd werden met die tragische dag in juni. En ze zaten iedere dag allemaal in de zaal. Joe, Catherine, hè, dus de ouders, maar ook zijn broers en zussen. En ze hoorden dus iedere dag opnieuw bijvoorbeeld... dat de kinderen de slaapkamer inrenden en hun stervende vader zagen liggen. Uh, ze hoorden hoe Murray volgens de aanklagers rekenfouten had gemaakt... bij de dosering, uh, dat hij hartmassage gaf op het bed... Met Eén hand. En dus foutief. Pijnlijk, hè? Ze hadden graag gezien dat uh, de dokter werd aangeklaagd voor moord. En zij niet alleen, want tijdens die laatste dag ging boven de rechtbank telkens een vliegtuigje met een spandoek. Veranderde aanklacht in moord. Heeft allemaal niet mogen baten. Dokter Conrad Murray wordt dus vervolgd wegens dood door schuld. En de eerste zittingsdag is 25 januari. Oké. Okay. Ron Linker, dankjewel. Politie heeft in een auto in Utrecht een dode man gevonden. Man is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Om tien over twee vannacht hebben wij op de Teemstreef in Utrecht... dat is in de wijk Overvecht, een auto aangetroffen met daarin een uh, overleden persoon. Wij gaan in ieder geval uit van een misdrijf en wij zijn een groot uh, sporenonderzoek gestart... En ook uh, wordt onderzocht uh, wie deze persoon is, want zijn identiteit is nog niet bekend. Hoe deze man is gedood, dat wil de politie niet zeggen. Het is de eerste moord in Utrecht sinds 2008. Vrouwen mogen niet meer bevallen op Terschelling. De huisartsen op het eiland zeggen dat het te lang duurt... voordat in geval van nood een ziekenhuis kan worden bereikt. Dat betekent dat vrouwen voor de bevalling naar een ziekenhuis op vaste wal moeten... zegt de zorgwethouder De Jong van Terschelling. Algemeen uh, zijn mensen daar toch wat uh, ja, verdrietig onder. Dat uh, ja, op deze manier uh, geboren te uh, Schellingers uit zullen sterven. Maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat uh, mensen ook in de gaten hebben dat uh, ja, veiligheid ook uh, natuurlijk heel belangrijk is als het gaat om uh, bevallen. Ja, de baby sterft er terug te dringen, wil minister Schippers van Volksgezondheid... dat bevallende vrouwen in geval van nood binnen drie kwartier in een ziekenhuis zijn. Nou, vanaf de Schelling kan het langer duren om per boot of helikopter in een ziekenhuis te komen. Op Vlieland, een van de andere eilanden, zijn de huisartsen het nog niet eens over het bevallingsverbod. En in beneden Leeuwen in Gelderland woedt een grote brand in een koelopslag. Volgens de politie is de brand goed beheersbaar. De brand woedt in materialen in die koelopslag natuurlijk, hè, tussen die materialen allemaal, maar blijft achter brandwerende muren en deuren. Dat maakt dat de brand tot nu toe goed beheersbaar is en vanaf drie kanten wordt deze brand door de brandweer geblust. Dak van de opslag bevat wel vermoedelijk asbest, wordt nagegaan of het bij het bedrijf ook chemische stoffen zijn opgeslagen. Oorzaak van de brand is nog niet bekend. Dan naar de beurzenbeleggers op Wall Street waren gisteren positief... geholpen door meevallende kwartaalcijfers van een aantal bedrijven. En ook het optimisme op de Europese effectenmarken deed de handel goed. Energieconcerns profiteerden van een scherp gestegen olieprijs... Toonaangevende Dow Jones sloot met een winst van drie tiende procent. En de Nasdaq sloot eveneens drie tiende van een procent hoger. In Azië wordt alweer gehandeld. In Tokio staat de Nikkei toonaangevende index op een winst van een half procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio. 1 u vindt daar de podcast kunt u downloaden. U kunt er ook gratis een abonnement op nemen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zes. De IJslandse zangeres Björk heeft met een drie dagen durende karaoke-marathon... gedemonstreerd tegen de verkoop van natuurlijke energiebronnen van IJsland... aan een Canadees bedrijf. Zij vindt namelijk dat de opbrengsten moeten terugvloeien... naar de bevolking van IJsland. Met de actie heeft Björk handtekeningen verzameld... van minstens 20 van de bevolking van IJsland. Bij 15 zou de regering een referendum moeten houden... Ondertussen vertellen de eigenaar de toekomstige eigenaar van de bronnen dat de deal niet ongedaan gemaakt kan worden. Of de regering toch een referendum houdt, dat is nog niet bekend. Het was dat van Björk, dat was trouwens haar grootste hit in Nederland. Dat was uit 1993. Op de militaire basis in Koevoorden staan op het ogenblik honderden legervoertuigen... die zijn teruggekomen uit Afghanistan. Ze worden daar gerepareerd en vooral ook schoongemaakt. Gisteren was er een open dag die veel mensen uit de buurt trok. Major Jan Venenkamp, leider van slaggever Trudy van Rijswijk, ook rond. Dan lopen we een grote hangar binnen. Wat staat hier opgeslagen? Het zijn allemaal kratten. Daar zit gewoon allerlei materiaal in. Misschien onderdelen, maar ook uh, radio's, noem maar op. En die moeten in? Nee, die radio's komen overal uit. Dus, uh, we hebben in, in Oeruzgan al een heleboel uh, spullen uitgebouwd. Die worden daar in die, die boxpellets gedaan. Die komen hier naartoe om uh, schoongemaakt te worden, geïnspecteerd te worden. En daarna worden ze opnieuw verpakt om naar de diverse eenheden te gaan waar ze thuis horen. Aha, schoongemaakt, want er zit zand in. Veel, ja, heel veel. En rotzand, hè? Het is, heel ja, het, is, uh, het is heel dun, heel stofachtig zand, wat heel erg uh, kleeft, wat overal heel erg in gaat zitten. Dus dat, uh, dat vergt wel wat werk om het eruit te krijgen. Oké. Okay. Wat staat hier allemaal zeg? RUPS-voertuigen, vrachtwagens, wat, wat is dit allemaal? Dit zijn alle voertuigen die teruggekomen zijn uit uh, Afghanistan. Die zijn uh, in december met de boot aangekomen in Eemshaven en daarna hier naartoe getransporteerd. Die daarvoor ziet er niet best uit daarvoor ziet hij prima uit. Alleen uh, hij moet nodig schoongemaakt worden. Oh, is dat, de... dat is alleen de buitenkant. Uh, oké, okay. de binnenkant is nog oké. Okay. Uh, straks dan zitten we daar weer, dan met de politiemissie, maar toch. Daar heb je ook het leger bij nodig. Is daar nog wat gebleven voor, voor die mensen? Nou, toen Oerenskan afliep en de beslissing werd genomen dat we daar weg zouden gaan... was er al sprake van dat er misschien een vervolgmissie zou komen, een trainingsmissie. Daar was toen al sprake van. Dus in de planning hebben we daar uh, rekening mee gehouden. En daar hebben we uh, in de volgorde van terugbrengen van de voertuigen... ervoor gekozen om de voertuigen die daar misschien handig voor zouden zijn... het laatste in de pijplijn te zetten. Dus die staan er nog. Op. En wat doen al deze mensen hier? Dat zijn mensen die komen uit de omgeving en die komen kijken wat er op het complex in Koevoorde gebeurt. Uh, u kunt zich voorstellen dat nadat die boot is aangekomen in Eenshaven en die spullen hier naartoe gereden zijn, dat er heel wat militair transport in deze omgeving nu plaatsvindt. En daar zullen die mensen ongetwijfeld wat merken. En dus hebben we ze uitgenodigd om eens te komen kijken wat er met de spul gebeurt. Ik heb geen voertuig gehoord. Wanneer zijn ze gekomen? Wanneer zijn ze gekomen, ja, majoor? Maak me eens wakker. Nee, maar het is zo. En waarom bent u dan gekomen? Omdat ik er vlakbij woon. Ik rijd misschien wel drie keer in de week door dit trein of daar langs. En we vinden dat zo indrukwekkend. En nu was deze uitnodiging. Ik zei, mevrouw, daar gaan we heen. Dan willen we zien, wat gebeurt daar? Ik vind het geweldig. Wat hebt u allemaal al gezien? Nou, we hebben heel veel gezien. We hebben eerst al heel veel containers gezien en kisten met allemaal soms... Met al dat zand? Persoonlijk. Ik heb goed even zand gepakt, hè. Ja. Afghanistan zand. Ja. Nou, dit vind ik geweldig interessant. Ik ben een man, hè. Dus auto's. En ja, allemaal jeeps staan, jeeps, staan hier. Jeep, ja, zo. En die grote. Maar ja. dat vind ik schitterend. Het, het, maar ik vind het ook heel indrukwekkend als je even erbij staat en je kijkt erin... en er ligt soms nog een blikje of een flesje. Waar dan? Laat eens kijken. Die ligt op de motorkap. Je kan de laatste hand aan het stuurbewijzen spreken nog zien. Dat vind ik zo indrukwekkend. Ja, dat zie je ook, want daar zit geen zand. Nee. nee. Ik vind het... Ja, ik... schoonmaken, alles eruit. Maar stofvrij? Nee. Dat nog niet. Zeg, meneer de monteur, lukt het een beetje? Want het is wel allemaal zand, geloof ik, hè? Het is allemaal zand, is te doen, joh. Het is te doen, maar. Uh, het is wel aanpassen, maar. Uh... Overal zit zand. Overal, ja. Het is heel leuk. Heel leuk werk. Nou, ja, oké. Okay. Tenminste, iemand blij met zand. Er zijn er andere dingen in Ja, oké. Okay. Okay. Volgens mij vindt u het wel mooi dat u het allemaal mag zien. Jazeker, dat is toch wel een keer interessant. Anders zie je het alleen maar op televisie. Maar eigenlijk moest die machines, of die tanks, of auto's kunnen praten. Wat maak ik allemaal mee? Vooral door het zand. Ja, precies. En dan denk je van, hoe lang, hoe lang hou je het vol? En dan de risico's die mensen dan hebben, blijf ik staan onderweg of zo. Maar ah. He? hij heeft het volgehouden, want hij staat hier nou. Daarom, dat is toch mooi. Ik vind het super dat je een keer je kunt zien hoor. Dat... U kon ze zien gisteren op de militaire basis in Koevoorde. Honderden legervoertuigen aan uit Afghanistan, inclusief zand. Zeven minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan het vanochtend veel over uh, gemi hebben. En ook over uh, Moerdijk en de omgeving. Dat doen we onder andere met Mark Hamer. Want die hebben we naar het gebied gestuurd. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, was er gisteren een persconferentie. En dan vraag je je toch af. Er werden geruststellende woorden gesproken. Of uh, de mensen in Moerdijk ook een beetje gerustgesteld zijn. Waar ben jij Ja, misschien? Inderdaad, in de omgeving... van. Ik ben, op dit moment loop ik op het erf van, van Pieter Boer in, uh, in Maasdam. Dat is uh, he, uh, ten noorden. Van Boerdijk, hemelsbreed, een 10 kilometer afstand van, uh, van de rampplek. Hier is die, die rookwolk van vorige week woensdag uh, helemaal overheen gegaan. Ja, geruststellende woorden. Gisteren op die persconferentie uh, werd er gezegd: ja, dioxine is er wel allemaal uh, is er neergekomen, maar niet verontrustende mate. Laten we nog even luisteren naar die persconferentie. Burgemeester Peter van Velde van Breda, en hij is tevens woordvoerder van de veiligheidsregio Middenwest-Brabant. Gisteravond dus op die persconferentie. Ik kan en zal daar nog geen vragen over beantwoorden... maar ik kan en mag u deze informatie nu niet onthouden. Zojuist ben ik geïnformeerd door het Openbaar Ministerie... dat de rechtspersoon Chemie Pak in staat van verdenking is gesteld... vanwege het handelen in strijd met de vergunning. Terug naar het onderwerp van vandaag. Weliswaar heeft ons deze middag in voorlopige rapportage bereikt... en ieder moment kan de definitieve rapportage ons bereiken... over de resultaten van het onderzoek... van het beleidsondersteunende team Milieuincidenten, het BOTMI. Maar de duiding van alle metingen vergt zeker nog wel even tijd en aandacht. Zeker ben ik blij dat er nu een rapport ligt. Maar het eindrapport is er eigenlijk nog niet. Er zijn nog enkele vragen die om een antwoord vragen... Maar enige mate van geruststelling past daar wel bij, maar ook nog ongetwijfeld zorgen en vragen van bewoners en vele andere medewerkers, hulpverleners. Peter van, Velde, Peter van der Velden, de burgemeester van Breda... die voorzitter is van de Veiligheidsregio. Ja, gisteren de persconferentie, geruststellende woorden. Uh, maar ja, toen kwam eigenlijk uur gisteravond. En dan was een toxicoloog en die had nog eens even goed uh, gekeken... in het rapport van de RIVM. En die kwam toch allemaal uh, andere dingen tegen. Onder andere dat er de eerste drie kilometer heel veel uh, lood is, uh, is neergeslagen. Ja, en dat, dat heeft ook allemaal weer kwaarlijke gevolgen. Ik zei al, ik ben op het erf van uh, spruitenboer Pieter Boer... Ja, toen ik er net aankwam, zeven ik van dat het wel mee, hè? Nou, ik denk dat het hier wel mee valt, omdat wij niet binnen die drie kilometer zitten. Ja, maar we zijn toch wel geschrokken. We praten zo meteen erover er verder. Maar de eerste, na die persconferentie, de geruststelling bij u? Uh, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want ja, je weet nog niks. Nee, eigenlijk niet, hè. Eigenlijk weten we nog heel, heel, heel erg weinig. Nou, we praten er zo meteen over verder hier in Maasdam, Tien kilometer vanaf de plek waar vorige week die enorme grote brand was. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Okuchi Onye is de nieuwe verdediger van FC Twente... tot het eind van het seizoen. Twente huurt de Amerikaan van AC Milan. In juli 2009 raakte hij zwaar geblesseerd. Toen hij weer fit was, kwam hij niet meer aan spelen toe. Daar wil hij nu niet meer aan denken. Het is nu tijd voor FC Twente. Zoals ik zei, ik ben nu op deze seizoen. En als de volgende komt, ga ik naar dat kijken. Maar op het moment... I'm, I'm... Ik hoop dat ik zo veel mogelijk kan... om de back-to-back championships te kunnen winnen... en daarna kunnen we die vragen vragen als ze komen. Bij Twente wordt Onyebou herenigd met een oude bekende... namelijk trainer Michel Preudon. Bij Standard Luik werkten de twee ook al samen. De coach is heel belangrijk. Ik heb Michel voor een aantal jaar gezegd... en ik heb onder hem in België gesproken. Voor mij is hij een geweldige tactician, een uh, geweldige coach... en ik ben gewoon blij om hem te reënigen met hem...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 Uh, en nog ja, andere kleine details, ik moet niet alles geven... want ik moet ook een beetje verrassing hebben voor onze tegenstanders in de toekomst. Uh, maar een, een, een, een speler met heel groot potentieel, die, die zal ons kunnen helpen, denk ik. Twente-voorzitter Joop Munsterman is ook blij met de aanwinst. En wie weet wat er in de toekomst allemaal nog bij Twente gaat rondlopen... want de club gaat samenwerken met Manchester United. De academie in Sao Paulo uh, uh, is een grote academie waar Manchester United ook deel van uitmaakt. En die stallen daar hun beste spelers. Nou, en die spelers, uh, en uh, met Manchester United hebben we de afspraak dat die spelers uh, regelmatig hier komen uh, om alvast te wennen aan, uh, aan FC Twente. De voetbalclubs uit Europa hebben in 2009 gezamenlijk een verlies van 1,2 miljard euro geleden. Dat heeft UEFA bekendgemaakt. En dat mag in de toekomst niet meer voorkomen. Daarvoor is het Financial Fair Play beleid eerder al ingevoerd. Clubs mogen niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Doen ze dat wel, dan kunnen ze vanaf het seizoen 2013-2014 uitgesloten worden voor bijvoorbeeld de Champions League. En Drenthe wil in 2015 opnieuw de start van de Vuelta in Assen organiseren. Dit na het grote succes in 2009. De ASO, organisatie waaronder de Ronde van Spanje valt, ziet graag dat Assen zich opnieuw kandidaat stelt. De provincie Drenthe onderzoekt nu samen met Jos Vaassen, die in 2009 de directeur was, of er genoeg draagvlak is om de start opnieuw te organiseren. Radio 1 Het NOS-journaal. Het is half zeven door het meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit metingen van het RIVM blijkt dat er in een gebied vlakbij het uitgebrande chemiepak in Moedijk duizend keer zoveel lood aanwezig is als is toegestaan. Het gaat om de Poller, drie kilometer van chemiepak. Het bedrijf wordt vervolgd omdat het in strijd heeft gehandeld met de vergunningen. Chemiepak zelf zegt van niets te weten. De Australische miljoenenstad Brisbane houdt rekening met een zware overstroming. De gelijknamige rivier die door de stad stroomt dreigt buiten zijn oevers te treden en zeker 20.000 woningen kunnen blank komen te staan. De lijfarts van Michael Jackson wordt vervolgd wegens dood door schuld. Dat heeft een Californische rechtbank bepaald. Conrad Murray zou een overdosis medicijnen hebben toegediend waardoor het popfenomeen is overleden.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 Vanuit het westen wordt heel Nederland bedekt onder bewolking. In het noordoosten zijn er nu nog enkele opklaringen, maar die zullen snel verdwijnen. De bewolking wordt gevolgd door regen die nu al hier en daar in Zeeland valt. En later op de ochtend trekt dat steeds verder landinwaarts. Vanmiddag is het overal bewolkt en regent het flink door. Nou, met de bewolking en regen komt er ook zachtere lucht mee en lopen de temperaturen geleidelijk op. Vanavond worden dan de maximale dagtemperaturen bereikt van 6 tot 8 graden. Alleen in Groningen blijft het een paar graden kouder. Nou, morgen ziet het weer er niet veel beter uit. Het blijft bewolkt en regenachtig. Er staat vooral langs de kust een stevige wind. In het binnenland waait het matig. Het is morgen iets zachter dan vandaag. In het zuiden wordt het zelfs 12 graden. In het noorden liggen de maxima rond een graad of 6. De komende dagen blijft het dus wisselvallig en zacht. En pas na het weekend wordt het droger, maar iets kouder. Aan ah, weer een verkeersinformatie. In het noordoosten van het land is het op de lokale wegen nog plaatselijk glad door bevriezing. Dan staat er nog maar één file op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Bij Spijkenisse, 4 kilometer. Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal.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 Onderzoek, eigen onderzoek dus van de NOS. Het is na te lezen op onze website, nos.nl. Na acht uur hoort u er meer over van Bert van Sloten. Door naar de vakantiebeurs in Utrecht. Want landen zijn vaak veel mooier dan hun politiek regime. Maar dat regime weerhoudt toeristen ervan om er naartoe te reizen. Dat een bezoek toch de moeite waard kan zijn... wordt duidelijk op die beurs in Utrecht. Jeroen Wielaert bezocht de stand van een omstreden land... uit het Midden-Oosten voor het eerst aanwezig. Mysterieuze paleizen, rotsachtige gebergten, diepe meren, Oosterse pracht. Waar ziet het allemaal Sebastian Straten? Dat kan alleen maar Iran zijn. Want het is echt een, een prachtige reisbestemming. En ik vind het heel erg leuk om uh, samen met Bert en Linde hier op de vakantiebussen te staan uh, namens uh, Iran. Voor het eerst? Voor het eerst dit jaar, ja. Linda, jij hebt met snarenspeler Bert Ridderbos een reis gemaakt door Iran. Ja, ik ben, ik ben eigenlijk overland uh, van Nederland naar Bhutan gereisd. En we kwamen op onze reis door Iran. En het was een muzikale reis. Dus het idee was dat ik onderweg muziek zou maken met traditionele muzikanten. En al die prachtige landen waar we doorheen trokken. Maar Iran, dat had uh, zo zijn uitdagingen, muzikaal gezien. Ja. Sprookjesachtig, Bert ja, uh, sprookjes de Borst. Ja, sprookjesachtig land. Net als je zei, uh, mooie kerken, moskeeën, uh, alles is er. En, uh, ja, vooral de woestijn vond ik prachtig. En de mensen zijn ontzettend aardig. En voor ons heel belangrijk, ze maken prachtige muziek. Maar dan krijg je toch weer die oude paradox. Net zoals vroeger, verkeerde regimes, zoals in Spanje, allang opgelost. Maar Iran komt vooral in het nieuws door die agressieve president. Door een mogelijke aanstaande executie. Door toeristen die langdurig in de cel worden opgenomen op verdenking van spionage. Nou weet je, verkeerd is een beeld wat we, wat we vanuit het Westen, wij, wij, wij zeggen denk ik, snel dat iets verkeerd is in een ander land. Ik denk dat Iran, zeker een land als Iran wat echt 2.500, jaar, 3.000 jaar beschaving heeft, dat het zich ontwikkelt. En dat moet zich ook ontwikkelen, dat is denk ik ook heel goed. Ik ben geen politicus, ik organiseer reizen. Dus ik, ik, ik, ik, U heeft ook een hotel in Iran? Ja, ik ben, ben mede-eigenaar van een hotel in Yaz, dat heet Silk Road Hotel. Maar ik denk ja, los van de, zeg maar, de politieke situatie, denk ik dat het heel erg belangrijk is... Om dat mensen met elkaar contact blijven houden. Dus westerlingen, ook naar Iran reizen, om daar met hun eigen ogen te zien... hoe het land is, hoe de mensen zijn. En natuurlijk... Uh... Ja, zijn er zijn ook veel, veel politieke spanningen, maar ik denk dat de mensen onderling een heel erg uh, goed contact met elkaar hebben. En ik vind het juist belangrijk om een land niet af te sluiten door boycott, maar een, juist een relatie te blijven onderhouden. Ondanks het feit dat wij niet altijd uh, eens zijn met dingen die daar gebeuren. Ik had toch een, een, ergens een, in mijn hersenen een soort negatief beeld van Iran uh, opgeslagen liggen. Maar het was een heel veilig land om per auto door te reizen, wat wij deden. Er waren inderdaad hele vriendelijke mensen. Als zangeres had het... Wat ik net zei, wel is een uitdaging. Want officieel mag je als vrouw in Iran niet optreden in het openbaar. Dus het was spannend of ik daar concerten zou kunnen geven... of samen zou kunnen spelen met mannelijke Iranese muzikanten. Maar dat is in de praktijk toch gelukt. En uh, dat, dat was heel bijzonder. Dus je merkt dat er zijn regels, er is een overheid die van alles verbiedt. Maar de bevolking zelf gaat daar in de praktijk heel soepel mee om. En uh, ja, is heel respectvol en hoffelijk... Voorbij dus het idee dat je iets verbodens aan het doen was als zangeres uh, Ik heb echt, een, echt iets verbodens gedaan. Ik heb een geheim ondergronds concert gegeven met een geheim wachtwoord. En dat was wel gevaarlijk voor de Iranese muzikanten waar ik op dat moment mee speelde. Dus dat is ook niet gefilmd, dat staat ook niet op de DVD van onze reis. Mm -hmm. uh, maar dat was wel heel bijzonder. Dat was echt, echt de underground muziek. Ik wist toen van... Zo emanciperend kan muziek dus zijn. En in Nederland heb je dat niet meer. Maar ze moeten dit in Iran nu even, niet even horen, dit verhaal. Nee, maar ik weet niet of je het gaat vertalen en op gaat sturen. Dacht het niet. <laughs> Dank je. staat niemand. Nee, maar ook zelfs dan. Uh, ik heb uh, vandaag nog aan de Iran Iraanse ambassadeur mijn uh, cd-dvd overhandigd. Uh, dus uh, ja, die stond er ook heel erg voor open. En ik denk dat hij er ook van gaat genieten. Ja. Stent heette dan Iran Silk Road na de oude beroemde zijderoute, die helpt denk ik om de drempel te verlagen? Nou, wat ik een van de dingen... Ik bedoel, ik ben zelf helemaal verliefd op Iran. Ik ben er vier jaar geleden naartoe gegaan. Ja, letterlijk. Ik ben ook onlangs verloofd met, met mijn Iraanse. Maar ik denk juist om hier te staan... om de andere gezicht van Iran te laten zien... ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Het is niet de eerste plek waar mensen aan denken als ze op vakantie gaan... maar wel een plek die de moeite waard is van het ontdekken. Dus ik denk dat we op deze manier laten zien... dat Iran ook een andere kant heeft. En dat is heel erg leuk. En ik vanuit mijn enthousiasme... en met een Iraanse delegatie die speciaal hiervoor naartoe is gekomen. Ja, ben ik heel erg trots dat wij hier Rian mogen laten zien. Ja. Jeroen Wilaert dus in de stand van Iran... met de Nederlandse promotor Sebastian Straten... zangeres Linde Nijland en gitarist Bert Riddelbosch. De vakantiebus is trouwens vanaf vandaag open voor het publiek. Tien over half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio In journaal Eurocommissaris Nelly Kroes gaat streng op treden tegen Hongarije... als dat land de pers niet met rust laat. Hongarije ligt zwaar onder vuur... wegens de omstreden nieuwe mediawet... waarbij hoge boetes kunnen worden opgelegd aan journalisten... die in de ogen van de autoriteiten niet genoemd... Nuanceerd berichten. Nelly Kroes heeft namens de Europese Commissie opheldering gevraagd aan Hongarije. Gisteren praatte ze in het Europees Parlement bij over de zaak. So uh, Eurocommissaris Kroes vraagt Hongarije om hun omstreden mediawet... in originele Hongaarse versie naar Brussel te sturen. De letterlijke tekst wil Kroes doorlichten... om te kijken of de Hongaarse controle van de media wel door de beugel kan... Kroes beloofde de zaak zeer serieus te nemen. Well, most of you are aware what is. It's not only Dutch, but it is even Kroes so kwam op uitnodiging van Guy Hofstad, de leider van de Liberalen, naar het Europees Parlement om uit te leggen wat de Europese Commissie onderneemt tegen Hongarije. Volgens Verhofstadt is de Hongaarse wet in strijd met Europese wetten en regels. Het is een wet die strijdig is met de beginselen van de Europese Unie, denk ik. Voornamelijk het aspect dat je voor elk media-initiatief een licentie nodig hebt. Maar dat is een fundamenteel probleem, want de vrijheid van informatie en de vrijheid van de pers was juist bedoeld om allerlei... Initiatieven mogelijk te maken zonder goedkeuring vanwege de overheid. Kroes zelf wacht het juridisch onderzoek nog af, maar erkent wel dat er ernstige twijfels zijn bij de Europese Commissie. De new media law raises broader political questions concerning freedom of expression. And freedom of expression constitutes one of the essential foundations of our Societies. Als de vrijheid van meningsuiting in een van de Europese lidstaten in het geding is... dan zal de commissie aanpassing van de Hongaarse wet eisen. Maar er was niet alleen applaus in het Europees parlement... Europarlementariër Schöpflin van de Hongaarse regeringspartij Fides legt uit waarom de pers wel degelijk gecontroleerd moet worden. But journalisten that they and they alone have the right to define what constitutes the public interest. Journalisten moeten in de gaten gehouden worden, want ze hebben niet het alleen recht op de waarheid. An elected government in area power power De Hongaarse mediawet is daarom bedoeld om de macht van de media binnen de perken te houden, zo zegt deze europarlementariër. U heeft zelf nog wel eens te maken met de pers, kunt u zich voorstellen dat de Hongaarse regering af en toe denkt we willen die pers ook kunnen controleren? De, de, met mijn langdurige ervaring ben ik mij elke keer weer bewust hoe voorzichtig je moet zijn met de pers... en hoe eh, eerlijk eh, jezelf daarin moet opereren, want eerlijkheid wordt beloond. Kroes hoopt deze week nog de letterlijke teksten uit Hongarije te krijgen. De Europese Commissie moet dan bepalen of die in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting... Als dat zo is, dan belooft Hongarije de wet aan te passen. Is het niet heel simpel? Hongarije heeft gezegd... we gaan die wet veranderen als het in strijd blijkt met de regels. Dan is de zaak toch opgelost. Ja, en dan ben ik ook blij omdat meneer Orban dat verklaard heeft. En ben ook vooral blij dat mevrouw Kroes hier verklaard heeft... dat ze zeer snel met een analyse gaat komen... en dat zij zal aanduiden welke stukken van de wet uh, uh, strijdig zijn met de Europese regels. En als dan meneer Orban doet wat hij zegt, dan zijn we van het probleem verlost, denk ik. Elie nee, Groes, Eurocommissaris, gaat Hongarije aanspreken. U hoort een bijdrage van onze correspondent in Brussel, Chris Ostendorf. Ondernemers klagen over de steeds toenemende gemeentelijke belastingen. Ze moeten steeds meer betalen, zeggen ze. En dat klopt, blijkt uit eigen onderzoek van de NOS. Gaat u zo meer over horen. Eerst maar eens naar de verkeersinformatie. John Bakker. John, goeiemorgen. Goeiemorgen, Lara. Nog een gisteren wat last van gladheid hier en daar. Is dat nog steeds zo? Ja, maar dan eigenlijk op dit moment alleen nog in het noordoosten van het land. Daar zijn vooral de lokale wegen nog plaatselijk glad door bevriezing. Maar dat zal nu snel gaan verdwijnen. Nog files? Ja, een paar. Het valt eigenlijk reuze mee eh, tot nu toe. Op de A2 vanuit Den Bos naar Amsterdam bij Maarsen 3 kilometer. Op de A9 ook maar Amstelveen. Bij knopen de Rotterpolderplein ook daar 3 kilometer. En wat langer is de file op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Spijkenissen 5 kilometer. Dat zou zomaar een rustige ochtendspits kunnen worden. Ja, maar er komt wat regen aan. Ja, en dan oh kan jee. het zomaar weer omslaan natuurlijk. We gingen uit als die regen er nu al had geweest van zo'n 200 kilometer. Dat is voor een woensdag vrij druk. Maar ik denk dat het uh, wat meevalt, dat de spitsen eigenlijk al bijna voorbij is. Dus we gaan uit van redelijk normaal, 150 kilometer okay. ongeveer. Tot later, John. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart voor zeven geweest. We gaan schakelen met Mark Hamer. Hij is in de buurt van Moerdijk bij de Spruitjesboer. Die wel wat opgelucht was na gisteren, want hij valt buiten het uh, zeer streng bewaakte gebied. Maar mag hij nou ook alweer gaan oogsten? Volgens mij niet. Ik loop nu uh, door de modder heen. Ik hoor dat er regen aan komt, daar ben ik niet blij mee. Want het is hier al uh, zo modderig. Ik ben bij, uh, bij Pieter Boer, spruitjesboer. We staan, uh, uh, hij is gewapend nu met een zaklantaarn voor een groot veld met spruitjes. Hoe staan de spruitjes erbij? Ja, mooi. Er ja, zullen, zullen we er eentje bij pakken? Ja, je? Even ja, ja. Nou, zaklamp erop. Ja, je en... ziet er door niks aan. Hè? Hartstikke mooi groen. Geen ja, rodeeltjes. Ja, maar u kan er niks mee. U kan er niks mee, maar het is toch nog weer afwachten. Ja, want u mag niet oogsten. We mogen niet oogsten, nee. We even afwachten natuurlijk wat de rest de onderzoeksresultaten zijn. Ja, want daar, want daar werd geen duidelijkheid hè, over, nee, geschapen nee, gisteren. Nee. Voor ons niet, voor een hoop mensen wel natuurlijk, maar voor ons niet. Wij weten eigenlijk nog niks. Nee, want dit viel wel in het onderzoeksgebied, hier heeft men naar gekeken. Ja. En er zou al wel verhoogde dioxine zijn, hè? Ja, maar niet... Echt schrikbarend natuurlijk. Nee, uh, dat wat ze normaal gesproken al in, in de winter, uh, als je het zo hoort, van in de persconferentie. Ja. He? Bent u nou opgelucht of niet? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik denk dat hier ook niks aan de hand is. Want hier is hier ook, ook niet over gekomen. Je, nou ja. Lief wat u gezien heeft. Hè? Want laten we het even, de, de, de, de, even beschrijven hoe we hier staan. Uh, op ruim 10 kilometer afstand, als we naar rechts kijken, dan kon u vorige week woensdag. Ja, toen we aan de plukken waren, zeg maar, uh, kon je er ook zo, ik kon er maar hier vandaan de brand zien. En de rook, die zeg je zo over Straaië-Stravendeel, zo richting Dordrecht, uh, zag je er ook in trekken. Ja, dat was, wa was smiddags uh, toen het nog licht was, maar ja, s'avonds is iets gedraaid, hè? Ja, ja, ja. Toen weet ik ook niet natuurlijk hoe, de, hoe die dat hij opgegaan is, natuurlijk. Maar roedeeltjes gevonden? Hier niet. Nee. Ik zou ze ook zo eten als ze spruiten. Ik zou ze zo eten. Ja. U <laughs> ja. nee, bent wel nee. door het veld heen gegaan? Ja, ja we natuurlijk. Je gaat zitten uh, kijken overal natuurlijk, of hij niets kan vinden. Maar uh, mijn broer heeft niks gevonden. Mijn moeder niet. Wij en mijn en we niks gevonden. Dus. En dus ging je vorige week donderdagochtend gewoon plukken? We zijn gewoon s ochtends om zes uur gaan plukken. We ja. dachten, er is niks aan de hand. En toen kreeg op een telefoon. Ja, en Stoppen. We... Oh. Nou ja, gestopt. En die spruiten zijn ze nog wel opwezen halen. Die staan bij de handelaar in de koelcel zeg maar. Oh, die zijn ondertussen ook waardeloos natuurlijk, want die zijn al een week oud. Er is geen verse groente meer? Nee, er is geen verse groente meer natuurlijk. Maar, nee, en, maar deze spruiten, uh, ze staan er nu mooi bij. Ja. Maar, hoe lang kan dat nog? Ja, deze kunnen nog allemaal staan. Nog langer ook, bij wijze van spreken. Maar aan de overkant hebben we nog een perceel staan. Die, uh, ja, die moeten er eigenlijk af. Die staan op springen? Ja, die staan op springen. Die hebben al een, een tik gehad van de vorst, zeg maar. Ah, tik gehad van de vorst. Er nou moet ja, toch vorst heeft... overheen? Ja, nou goed. Zeggen heeft... ze mij, hebben ze mij altijd verteld? Het heb hard gevroren en sommige soorten... die kennen er toch best wel moeilijk tegen. En uh, ze zijn gaan legeren, zeg maar. Weet je wel, dat ze uh, omvallen. Oké. Okay. En dan ben je ook van weer invloed afhankelijk natuurlijk. Dus ja, die moet gewoon af. Kijk, uh, daar waren we mee bezig. En als dat nog een week uh, zo blijft... dan, uh, ja, dan, kan het worden, dan, dan is het niks meer. Nee, dan, dan, kan u er, dan kan u er echt niks nee, meer mee de, doen? Nee, dan kan u er niks meer mee doen. Maar nee. oh, was u niet zo gezond? toen hij die, die pluim over zag komen? Nou, eerst niet. Dan denk je, nou, een breintje, weet je wel, in de verte. Maar ja, toen ging het wel zo erg uh, roken. En dan, ja, dan haal je de radio aan natuurlijk. En dan uh, denk je, nou, het is, het is toch niet, uh, niet niks natuurlijk. En uh, ja, nou, dan denk je, oh, het, eerst denk je het valt nou mee. Maar uh, ja, ja viel, het dus, viel het dus niet. Nee, nee, <laughs> nee precies, ja. Dan sta je echt niet meer stil op dat moment. Nee, nee. U gooit de maar even weer het veld ja. in. Ja, ja, is... <laughs> Wat doet het bij u? Wat kriebelt het nu? Nou ja, goed, uh, het zou toch zonde zijn. Er zou zo'n perceel uh, om moeten vrezen, zeg maar. Dat vernietigd moet worden. Dat zou toch zonde zijn, hè? Ja. Kijk, uh, je hebt hier al je, je werk erin gestoken. Je, je geld is er op geld in, natuurlijk. Dus uh, ja ook toch toch te kennen hoogste natuurlijk. Maar ja, nou, was gisteravond nieuwsuur, dat werd duidelijk gemaakt. Ze hebben nog eens een keer gekeken naar het rapport van de RIVM. Ja, er is ook een, een enorme toename van lood gevonden. Wel ja. eigenlijk in de eerste straal van drie kilometer. Maar, uh, mm, ja, even flauw gezegd, wie vertelt me dat het, dat, ze, dat, ze het hier, dat het hier niet zit? Nee, ja, dat weet ik ook niet. Ik wist het nog niet, maar... Nee, nee, eh? want je vertelde het u... Ja, uh... je vertelde het vanmorgen dus. Ja. Was gisteravond nieuwsuur toch? Ja, nieuwsuur, ja, na tien uur ja, toen lag u al op bed. Toen lag ik al op bed, ja. Ja. ja. Ja, dat is ook weer even afwachten. Dat is toch weer spannend. Ja. Voor u is het vooral... misschien nog weer een ander verhaal. Kijk, eerst dacht ik er vrij licht over. Maar ja, goed, uh, misschien nu alweer anders. Ja, ik weet ook niet. Voor u is het even afwachten. afwachten. Hopelijk binnen een week dat u meer weet, want dan moeten de spruiten echt van het land. Ja, ik hoop eerder. Ik hoop vanavond al. Maar goed, ik denk het niet. Ik wens u veel respect. Ja, Ik ga weer verder, Ik ga verder de regio in. Ik zal meteen spreken met iemand van LTO. Wat dat nou betekent dat binnen die drie kilometer zone... er zoveel lood is gevonden. En wat dat ja, voor de boeren en de, uh, allemaal bet gaat betekenen. Ik ga weer verder hier de regio in. Maar eerst hier dat veld met al die modder uit. Mark Hamer, vanochtend in de buurt van Moerdijk, gaat verder op pad. Hij gaat ook nog naar de Mariapolder, waar zoveel lood is neergeslagen. Acht minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Iets heel anders. Ondernemers klagen steen en been over gestegen gemeentelijke belastingen. Uit eigen onderzoek via NOS, NOSnet... blijkt dat dit jaar gemiddeld bijna 5% meer belasting... moet worden afgedragen dan vorig jaar. 5%. Daarbij gaat het om verschillende heffingen. Een van de ondernemers die reageerde via NOSnet... is eigenaar van een horecabedrijf in de Achterhoek. Ons verslaggever Peter van der Meerschout ging er kijken. Op de hoek van de Jonenstraat en de Misterstraat in Winterswijk... staat Bed and Breakfast centraal. Het bordje hotel hangt nog aan de gevel. Maar officieel is het geen hotel meer. De belastingen en regels zijn zwaarder voor een hotel dan voor een Bed and Breakfast. Dus koos eigenaar Li Ning eieren voor zijn geld. Ze Zij hebben veertien kamers. éénpersoons persoons en tweepersoons. Het loopt een beetje bang. Dus hier. Trap omhoog. Ja. Maar dat lopen gaat prima. Jawel. is alles. Even zien. één trap omhoog. Ja. Ja. Het, is hier, het is hier rustig, meneer Ning. Dat klopt. We zijn ook dicht. <laughs> Ik u, u bent dicht? Uh, winterstop. Ja, in de winter haal je de kosten niet meer uit. En... Uh... En daarom hebben we gewoon een winterstop. Dan zet je alles stop, letterlijk. Het bedrijf ook stop. En uh, je schrijft je ook uit. Uit elkaar koophandel En dan heb je ook die kosten niet. Dit is een tweepersoonskamer. Ja, ja. um, zacht, gele dekbedden liggen klaar. Ja. In, wat lijkt op een kast is een toilet. Ja. Is ook nog meer een douche. Wasmak? Ja. Van ja. de stroom met water, warm stroom met water. Doet het doet het wel allemaal, want u, u bent nu eigenlijk dicht. Ja, Kijk, er wordt natuurlijk wel heel zachtjes gestookt, ja. antivries gestookt. En in die, in die zin houden we het hier een klein beetje warm, maar meer ook niet. Nee. Ja. Laten we maar weer naar beneden gaan, want ondertussen heeft een van uw medewerkers voor ons koffie en thee ingeschonken. We gaan weer de trap naar beneden af. 14 kamers. En in het hoogseizoen altijd bezet? Volledig bezet? Niet volledig, maar heel redelijk bezet. We zijn gegaan eigenlijk afgelopen jaar. want We praten toch over een crisis. Ja, dat is bij iedereen te merken, helaas. Ja. Ook hier. En, uh, het was geen denderende seizoen geweest. Nee? Maar, uh... Wacht even, hoor. ik doe eventjes deze deur weer dicht. Want we moeten het dan wel weer... Warm houden, om een beetje aan de kosten te denken, toch? Ja, dus zo, zo, zo krap zitten we dan nou ook weer niet. Deze, dit is in feite de ontbijtzaal van de bed and breakfast, hè, waar we nu, nu in zitten. Het is allemaal veel te groot. Zowel de keuken als de, ja, de zaal. Die ontbijtruimte eindigt ja. in uh, twee grote openslaande ramen. Zit er nog een mooi terras bij? Ja, buiten... Zouden we in de zomer een terras mogen hebben, maar daarvoor moet je betalen. Ook die kosten zijn toegenomen, dus de terras hebben we niet meer. Geen terras meer, want het is veel te durende belastingen. De kamerprijs blijft onder de 70 euro, want meer willen gasten er niet voor betalen. En ook dit jaar wordt er stevig op de kosten gelet. De afval brengen we nu zelf weg. Laat u niet meer ophalen. We laten die niet meer zelf ophalen. Duizenden euro's betaalt ondernemer Ning aan lokale belastingen. De stijging van de lasten is veel te groot. Ik heb geen goed gevoel bij de belastingen of de inningen van de gemeente... dat er wat aan ons, of in ieder geval aan dit bedrijf, wordt besteed. U ziet het niet terug, alles wat u betaalt? Ik, ik het niet terug, nee. Nou, dit onderwerp vraagt natuurlijk om meer. Straks na negen uur praten we verder over die gestegen lasten voor ondernemers. Dat doen we met redacteur Bas de Vries van NOS Net. Dat is de plek waar alle reacties zijn binnengekomen. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Als het aan staatssecretaris Fred Teven ligt... worden de gevangeniscellen in Nederland kleiner en soberder. Teven was gisteren op bezoek bij een geprivatiseerd cellencomplex in Groot-Brittannië. In de Telegraaf zegt hij dat hij onder de indruk is van de efficiëntie en de hygiëne in het complex. De krant toont een foto van de staatssecretaris voor een van de betraliede ramen in een van de cellen. Ja, door ook in Nederland gevangenissen te privatiseren... hoopt het kabinet de torenhoge gevangeniskosten te drukken. Groot-Brittannië, dat al sinds de jaren negentig met private instellingen werkt... moet daarbij als voorbeeld dienen. Al waarschuwen deskundigen dat er nog een hoop mis is met het Britse systeem. Vooral de veiligheid is er een probleem. Volgens trouw verschillen gemeentes nogal in de manier hoe ze omgaan... met het korten op de inburgeringsbudgetten. Ze worden in Eindhoven vrijwillige inburgeringscursussen niet meer gesubsidieerd. En in Apeldoorn is begonnen met het afbouwen daarvan. Maar de gemeente Utrecht heeft juist een eindsprint ingezet. om zoveel mogelijk inburgeraars nog een gratis cursus aan te bieden. Het kabinet wil het huidige budget voor inburgering van 440 miljoen euro. met zo'n 90% afbouwen naar 44,5 miljoen. Volgens de krant leidt het verschil in aanpak tot onduidelijkheid. en ook ongelijkheid tussen inburgeraars. Er kan nog een halve eeuw aardgas worden gewonnen in Nederland, voorspelt de directeur van de leemput van de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM in het Nederlands Dagblad. Volgens hem is door nieuwe technologieën rendabel om uit zeer kleine velden ook gas te winnen. De NAM heeft de afgelopen tien jaar kleinere en veel goedkopere boorinstallaties ontwikkeld. Daardoor is het winnen van gas uit de kleinste veldjes commercieel interessant geworden. De NAM houdt er rekening mee dat in de toekomst ook zogenoemd onconventioneel gas kan worden gewonnen. Dat is gas uit dichtere gesteentes. De dunne, gratis plastic tasjes bij de kassa's van supermarkten verdwijnen nog dit jaar. Volgens de Volkskrant zijn de tasjes het eerste slachtoffer... Van het klimaatplan dat de supermarkten zelf hebben opgesteld. Het verdwijnen van de tasjes moet bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. En hoe handig wie geflitst wordt in de drie noordelijke provincies kan nu op internet zijn verkeersovertreding terugzoeken. De volgende Foxrand schrijft dat op mijnpolitie.nl de foto's op te vragen, ook kunnen hardrijders nagaan of de boete terecht is. Zoals op de site te zien wanneer een flitspaal voor het laatst is geëikt en of de ambtenaar die dat deed wel bevoegd is. Het systeem werkt alleen voor overtredingen die fotografisch worden vastgelegd. En alleen de boete is te bekijken. In Noord-Holland en Kennemerland werken ze al met dit systeem en andere korpsen zullen ook gaan volgen. Flores. oh ja, dat was echt een toffe beer. Is